Partijgenoten van Cameron pleiten openlijk voor een vertrek uit de Unie. Volgens Rutte zou dat heel slecht zijn voor de EU en ook voor de Britten zelf. En noemde Groot-Brittannië een trouwe Europese bondgenoot... en wil zich ervoor inzetten dat dat zo blijft. In de Verenigde Staten heeft het eerste deel van het interview met Lance Armstrong... zo'n 4,3 miljoen kijkers getrokken. Dat is voor Oprah Winfrey een magere score. Sommige afleveringen van haar talkshow hadden zeker 10 miljoen kijkers...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 Dat een van hen naar Flevoland is verhuisd... is volgens Staatsbosbeheer te danken aan de ecologische hoofdstructuur. Een netwerk van verbindingen tussen natuurgebieden. In heel Nederland leven naar schatting zo'n 60 otters. Koploper PSV heeft een pijnlijke nederlaag geleden tegen Pex Wolle. Thuis in Eindhoven werd het 3-1 voor de bezoekers. PSV blijft door de nederlaag op gelijke hoogte met FC Twente... maar nu wel met een wedstrijd meer gespeeld. Twente speelt de komende dag tegen RKC. Het weer vannacht bewolkt met minima van min 2 tot min 5 graden. In het uiterste zuiden tegen de ochtend mogelijk wat sneeuw. Overdag op de meeste plaatsen bewolkt en het blijft licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plach. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. Ik weet niet of u al plannen heeft voor dit weekend, bij deze wel kan ik u verklappen. Ik zou zeggen, zet morgen of zondag een stoel voor het raam, zodat u de tuin of het balkon heel goed kunt zien, dat u een goed overzicht heeft. Pak pen en papier, richt uw vizier een half, lang, een half uur lang naar buiten en eh, kijk dan welke vogels er allemaal in uw tuin of op uw balkon neerstrijken. Het is dit weekend namelijk vogeltelweekend voor het tiende jaar. Dat betekent dus dat er tienduizenden mensen eh, de moeite nemen om te gaan kijken welke vogels er allemaal in de tuin of op het balkon te zien zijn. En dat wordt dan allemaal Verzameld En zo weten we meer over de vogelstand van Nederland. Jip Lauwe-Kooimans is van de Vogelbescherming Nederland. Welkom. Dankjewel. je Je weet alles van vogels, vooral van stadsvogels. Hè? Ja, de stadsvogels, dat is mijn specialisme. En ja, de meeste tuinen liggen toch in de bebouwde kom. Ja, dat is ook zo inderdaad. Wel vaak in, uh, in de ja. dorpen. Ik laat jou net nog een laatste berichtje zien uh, van uh, de, de zeldzame witte giervalk... die gespot is vandaag... En je pakt het, je rukt het uit mijn hand en zegt. Oh jee, ik moet weg. Ik ja. moet werken. Ja, het, is, het is een beetje een grapje. Ik ben niet een heel erg fanatieke soortenjager, maar een witte giervalk is natuurlijk de moeite van een bezoek waard. Is maar, het heel, ja, ik, ik, ik, ik dit ben. Is niet heel, zo dit kenner, is heel zeg maar. erg zeldzaam. Het dichtstbijzijnde leefgebied ligt uh, in IJsland. Maar er is met giervalken altijd iets anders aan de hand te worden. Giervalken worden vrij veel in gevangenschap gehouden voor valkmeer. En met name die witte, die zijn heel erg mooi. Dus met een giervalk heb je altijd de kans dat je niet met een wilde vogel... maar oh, met eigenlijk okay. een ontsnapte vogel te maken hebt. Maar zoveel weet ik nog niet van deze waarneming. Nee, nee. hoe groot is die? Want het schijnt wel uh, een hij enorm groter te groter zijn. Hij is groter dan een buizerd. Is en, uh, het, is een, uh, het is een valk en hij jaagt op vogels. Een enorme krachtige jager. En uh, hij is zo sterk. Hij is in staat om te overwinteren in het Noordpoolgebied. Er zijn maar heel weinig vogels toe in staat. Dus hij is, uh, vangt de sneeuwhoenders bij, uh, bij verrassing. Oké, okay. en hij heeft een witte borst. Hij is, als hij volwassen is, flekt, dan wordt hij zeg maar. helemaal wit met wat, oh, met wat vlekjes. En die wow, die is normaal indrukwekkend, denk Ja, ik. het is, een, het is een, een, net als een sneeuw, zo fascinerend ja. uiterlijk heeft hij. Goed, zo hebben we de actualiteit hebben we gelijk eventjes meegenomen hè, van het laatste nieuws over de vogels. Wij gaan het vooral over die vogeltelling hebben. Normaal weet u thuis natuurlijk zit Klaas Trubsteen hier, maar die ligt onder de bol. Die zich gaan het voorbereiden, denk ik, op vogels kijken met een enorme snotneus en een enorme koppijn. Dus uh, vandaar dat ik het vandaag eventjes van hem uh, overneem. Maar goed, het, het gaat Bederschap om een. Uh, Wetenschap voor om Klaas, de vogels. Want ik heb deze griep ook gehad. En oh, het is geen pretje. Nee, ik heb hem 1 januari gehad. Daar word je inderdaad niet vrolijk van. Kan ik uh, verklappen. Uh, je hebt blauwe met die sneeuw. Gaat dat wat worden met dat vogeltellen? Uh, ik denk dat het heel erg leuk wordt. Omdat uh, als het sneeuwt en koud wordt. Dan hebben de vogels juist de neiging om de bebouwde kom in te trekken. Steden die zijn iets warmer dan het buitengebied. Uh, dus daar is het uh, sowieso uh, minder koud dan buiten. En uh, er zijn natuurlijk heel veel tuinen waar gevoerd wordt. En uh, daar komen die vogels op af. Want uh, op zich is de kou van de winter helemaal niet zo erg voor mm -hmm. vogels. Maar door de sneeuw is de voedselbron voor heel veel vogels afgesloten. Ja. Vogels die hun voedsel op de grond zoeken, die hebben dus in de sneeuw hebben die het moeilijk. En die komen dan naar de tuinen in de stad. En uh, ja, het is vrij mooi zonnig weer. Dus ik denk dat het uh, een heel, heel erg leuk weekend wordt om naar vogels te kijken. Maar als je dus niks in je tuin hebt hangen... dan uh, zou de teller wel eens op nul kunnen blijven staan. Nou, nul, dat uh, lijkt me heel stug, Want als je naar buiten kijkt, er zijn altijd vogels. Maar uh, het is wel zo dat als je voert, dat, ja, het voer trekt vogels aan in de winter. Want de belangrijkste factor om te overleven is voedsel in de winter. Ja. Dus voeren helpt wel als je vogels uh, wil zien. En het is leuk om te doen. Nou, als u zelf, Ik ben wel benieuwd, wel, als u nou een fervent uh, vogelteller bent... want het is het tiende jaar dat dit jaar uh, de vogeltelling plaats gaat vinden... of als u vragen heeft over hoe u meer vogels naar de tuin kunt krijgen... want daar zijn ook allerlei tips voor... dan kunt u alvast uh, mailen naar casaluna@ncv.nl. Twitter kan natuurlijk ook. Gebruik dan hashtag Kazaluna... of laat gewoon een berichtje achter uh, op onze Facebookpagina. Dan krijgen we het ook onder ogen. Um, hoe, hoe tel jij zelf? Heb je zelf een mooie omgeving uh, waar je woont? Waar je zegt, ploknootje uh, pak ik het voorschijn en uh, ik ga tellen. Nou, ik, ik, ik tel wel. En uh, voor mijn werk en ook uh, daarbuiten. Maar ik woon niet. Ik woon in een omgeving waar de huizen geen tuinen hebben. En waar mijn achtermuur, dat is de achtermuur van de buren in de straat achter mij. Oh. Er uh, dus, uh, valt geen... niet veel te doen dan? Wat? Als het om tuinen gaat, dan valt er in mijn, in mijn straat heel erg weinig. Ja. Maar ik woon aan een kade, dus ik heb wel vogels in het water uh, voor mijn huis. Oh, oké. Okay. Maar vogels tellen, kan jij dat dan doen? Of? Nou ja, kijk, het is een tuinvogeltelling. Ja. Het gaat om vogels die of in tuin zitten. Of je balkon, Mag ook. Dus ja. het gaat, is een telling die om het stedelijk gebied gaat. Maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, momenten dat uh, in het najaar een trekvogeltelling is. En er in, in de waddenzee nou, zijn natuurlijk ook vogeltellingen. Deze telling zegt alleen iets over de vogels in tuinen in een bebouwde omgeving. Ja, en hoeveel zegt het? Um, nou ja, wat, wat, uh, dat vinden mensen vaak moeilijk om te begrijpen... omdat je je kan toch niet alle vogels tellen? Nee, dat kan ook niet, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is een zeg maar zo'n telling, het is een, is, een, is een steekproef. Ik vergelijk het vaak met, uh, nou ja, als je koorts hebt... je hebt een thermometer, je stopt die thermometer in je billen... en na één minuut weet je of je koorts hebt of niet... En ook al meet je maar één minuutje temperatuur... je bent die hele dag ziek, dat weet je. En als je de volgende dag op precies dezelfde manier nog een keer doet... Mm -hmm. dan weet je of de koorts gestegen is, of dat de koorts weggaat. En zo is het met het monitoren van de natuur en dat tellen... is het eigenlijk precies hetzelfde. Als je het maar consequent op dezelfde manier steeds doet... dan kan je zien wat er verandert. Ja. En het is ook altijd hetzelfde weekend... Hetzelfde weekend en hetzelfde tijdsinspannen. En dat geldt voor alle andere tellingen geldt dat ook. Je hebt dezelfde tijdsinvestering. Je hebt dezelfde manier waarop je telt. En aan de veranderingen kan je zien wat er, ja, wat er, wat er gebeurt ja. eigenlijk. Alleen kan ik me voorstellen door dat vorig jaar was het een uh, wij spreken he druilerig herfstweer. Nu ligt er sneeuw. sneeuw. Oh, dat was ook echt zo. Ja, ik weet ja, het niet meer. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat dus wel invloed heeft dat op soort wat weers... je op dat moment in je tuin ziet. Ja, dat soort weersfactoren die hebben wel invloed, maar... Uh, er zijn natuurlijk een heleboel factoren... als je daar echt statistiek op gaat bedrijven... waar je rekening mee kan houden. En uh, het opvallende is met zo'n tuinvogeltelling... Is, het zegt niet alleen iets over vogels... het zegt ook iets over mensen. Want ja, het is toch ook een, een manier... om mensen bewust te maken van mm -hmm. hun eigen omgeving. En met zo'n heel grijs druilig weekend... doen er ook gewoon minder mensen mee aan zo'n Hoeveel waren het er vorig jaar? Uh, rond de 30.000. Hoopt... Maar het is, dat is ook moeilijk te zeggen. Het gaat dan om het aantal tellingen wat wordt ingevoerd... Maar mensen doen dat niet alleen. Weet je. Die zitten met z'n tweeën of met het gezin voor ja, raam. Ja. Dus ik denk dat er meer dan 50.000 mensen in Nederland... aan zo'n tuinvogeltelling meedoen. En afgelopen week hoe konden de basisscholen al tellen. Ja, Toch? dat is echt een heel leuk fenomeen... wat een collega van mij bedacht heeft. Kinderen vinden dat vaak heel erg leuk. Ja, tuurlijk. ja. En uh, ik heb ook met een, met een klas heb ik, uh, geteld. En dat is, dat is heel erg leuk om te doen. En uh, dus de afgelopen week konden kinderen van hun schoolplein al invoeren... wat ze op schoolpleinen hadden. En dat was gewoon met hun, uh, met hun neus zo tegen het raam aangedrukt. Ja, Allemaal een van die vette neusjes op de ramen <laughs> ziet na een half uur. Nou, het is een beetje afhankelijk van een soort school... en hoe mensen dat organiseren. Er zijn uh, tegenwoordig scholen die geen, niet meer een betegeld schoolplein hebben... maar die een groen schoolplein hebben. Kijk, dan, of een deel he. daarvan. meer kans natuurlijk dan. Ja, dan meer kansen. en Het is ook überhaupt voor kinderen natuurlijk leuk om zo'n ja. groen ingericht schoolplein... en daar zelf mee bezig te zijn. Ja, ik heb ja. zelf nog even snel uit de schuur, dat ik hier naartoe ging... ik heb zo'n geplastificeerd dingetje wat je op kan hangen met uw tuinvogels. Ja. En zo hartstikke oud. Ja, staan die, die vogels lang veranderen niet, allemaal allemaal niet zo snel, hoor. Nee, daarom. Ja. Dus dat, ik denk dat dat geldt nog steeds wel. En er staat ook uh, precies op wat ze eten, wanneer de broedtijd is... Ja. hoeveel eieren ze leggen, zo ongeveer, en wanneer... Maar dan uh, kom je dat zwarte meesje, de groenling, de spreeuw, de huismis... het mus, het vinkje, pimpelmees, de kuifmees. En dan precies wat, uh, wat de verschillen zijn. Hè? En dat ja. is op jullie site van de, van de Vogelbescherming... staat ook wel hoe je de vogels kunt herkennen. Want dat is natuurlijk best lastig. Ja, en dat is het uh, grote voordeel van het internet, weet je... In deze tijd eigenlijk er werd nog heel veel via papier verspreid. Maar inderdaad, op de website van de vogelbescherming, in ieder geval de meest 25 meest voorkomende soorten in ja. tuinen die staan erop. Er staat een fotootje bij. daar kan je op klikken wat voor geluid die maakt. En uh, ja, dat maakt ook het tellen makkelijker. Je kan gewoon met je iPad achter het raam gaan zitten. en Gewoon op klikken. En je hebt gelijk je telling ingevoerd. En uh, zondagavond weten we wat er gezien is. Ja, want is. dat is het idee hè, dat je het invoert. En het daarna wel mailt. naar uh, Of in ieder geval teruggeeft ja, dat... aan jullie. Aan de vogelbescherming. Ja. Zodat dat totaal overzicht uh, gaat ontstaan. Ja. Nou, als je gewoon naar buiten kijkt is het sowieso leuk om te genieten. Maar als je dat dan toch doet. Geef het, geef even het dan door. even door. Ja, dat begrijp ik. Zullen we even naar de top 5. Uh, de meest, 5 meest voorkomende ja. vogels van vorig jaar gaan luisteren. Ja. Kom eens aan. De huismus. De koolmees. Ja, ik dacht: het blijft een koolmees, maar hier is inderdaad een merel. De pimpelmees. Geweldig. <laughs> en de kou. Wat jammer dat wedden dat niet meer bestaat, hè? <laughs> Je mooie mee kunnen doen. Ja, kijk, zo hele top 25. Ik dacht, ik ben nou, 50 je kent gewoon de top 5 afhaakt. uit je hoofd, of niet? Maar je herkent het nee, geluiden zei, ook echt wel. Ja, die, ja, dit zijn natuurlijk de meest algemene vogels van Nederland. En ik, ja. bedoel, ik, ja, ik doe dit mijn hele leven. Dus dit is wel heel uh, eenvoudig. Nou, maar geloof. ik zat zelf, ze vind wel interessant, de kou. En de, ik zat zelf te luisteren naar het verschil. Dus die kou, die pak ik er nog even bij. Ja. Laat die nog even horen. Met een beetje fantasie kan je horen dat hij naar zo'n groep genoemd is, de naam. Wat is het dan? Kou? Kou? Oh. we ja, horen het niet, hè? Kijk hier, dit is zo'n groep. Ja. Nou, het was het geluidje meer wat je net liet horen. Maar als ik dan die kou uh, kijk naar. Even kijken hoor, waar staat hij nou? De kraai. Vindt dit wel anders. anders? Ja. Maar hier vind ik het weer meer hetzelfde als je die groepen hoort. Ja, ja, vogels hebben heel veel verschillende geluiden. Met name kouwen. Uh, kouwen hebben een hele complexe sociale structuur... met een hele sterke hiërarchie erin. En die, uh, er zit een, een, een taal in met heel veel klanken... maar ook heel veel uh, lichaamshoudingen waarmee ze communiceren. En die koude, ja, die heeft een heel breed, uh, breed scala aan geluiden. Dus uh, ja, die kan ook van allerlei andere vogels geluiden ja, benaderen. En zo, ja, ja. Zeg maar. en hij staat dus op de vijfde plek, vorig jaar stond hij in ieder geval op de vijfde plek, ja, de kou. Een vogel die het heel goed doet in het stedelijk gebied. Ja, waar helemaal gek van wordt, toch? Ja, het, is het, het landschap dat krijgt de soorten die het verdient. Het ligt eraan hoe wij het landschap inrichten. En daar komen die vogels op af. Het is niet zo dat die vogels eerst komen en dan denken... wat is er te halen? Nou, dan vraag ik me meteen of zijn wij dan goed bezig. Want ik heb het idee dat ze ook alle andere vogels wegjagen. Uh, nee, dat hebben we zelf al gedaan. Zijn Door er zijn er zoveel... Keuze... Nou ja, het is natuurlijk koude leven in groepen. Dus het zijn er, als ze ergens kouden zitten, zijn het er gelijk heel erg veel. Okay. Maar uh, de manier waarop wij het landschap inrichten... die bepaalt welke soorten daarvoor kunnen komen. En dat kan je, zonder mensen kan je dat ook al zien. Want uh, in een zee met zout water leven andere dieren... Ja. dan in een meer met zoet water... En dus als je die uh, stad inricht met uh, heel veel huizen... en heel weinig bomen bijvoorbeeld, en heel compact... dan zitten daar andere soorten dan wanneer je die uh, bouwt... Met, uh, met groene daken en tuinen. Ja. En maar wat er... is dan aantrekkelijk voor kouwen en voor kraaien? Uh, kouwen die zijn, uh, dat zijn enorm goede vliegers. Die zijn heel erg mobiel. Dus die kunnen zich over hele grote afstanden verplaatsen. Uh, ze leven in groepen en ze zijn alleseters. Dus ze kunnen heel veel verschillende voedselbronnen benutten. Ze zijn enorm opportunistisch. Terwijl uh, andere soorten toch veel specialistischer zijn in het voedsel wat ze zoeken. En veel minder keuze hebben. En kraaien zijn ook redelijk uh, opportunistisch, kraaien, of niet? Ja, maar kraaien leven Die minder... toch die vuilniszakken ook open? Dat's, in theorie kunnen ze dat leren. Als ze eenmaal geleerd okay. hebben dat er, dat er iets eetbaars in zit, dan kunnen ze dat. Maar het is niet dat elke kraai dat doet. Nee, nee. nee. Maar welke vogels zijn het meest selectief? Uh, nou, het meest selectief, dat zijn... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, ja, Je hebt natuurlijk insecteneters die in de winter in Afrika zijn. En alleen maar een soort als de gierswaluw. Die broedt wel in steden. Die leeft alleen maar in steden. Maar ja, die is drie maanden in Nederland als de allerwarmste maanden zijn. En de rest van het jaar zit hij ten zuiden van de Sahara. Dat ja, ja. Dus lekker... is wel een, een hele specifieke voorkeur. Ja, Ik geef hem groot gelijk, maar, <lacht> moet ik zeggen. Ik nou, het is wel opzoeken. vermoeiend. Ik bedoel, als je 20 centimeter groot bent ja. om naar Afrika en terug te vliegen... alleen maar om je jongen groot te brengen in Nederland... Kan je, toch beter, eigenlijk... Bizar, hè? kan je toch beter om twee uur gewoon naar huis gaan? Ja, ja dat is wel waar. Ja. Nou, dat, ik, ik las wel van de week in het, mij stond het in het reformatorisch dagblad... dat er steeds minder overwinterende vogels zijn. Dat er voorheen veel meer vanuit Scandinavië... ook naar ons land toe kwam in de winter. Maar door de klimaatverandering komen ja, er minder en dus, vogels hier naartoe. Ja, is voor, voor, een, voor een aantal soorten is een minder noodzaak... om verder naar het zuiden te gaan... Uh, want uh, nou, ik vertelde net al, wind, uh, voedsel is eigenlijk de belangrijkste factor om de winter te overleven. Ja. En uh, ja, als dat noordelijker te vinden is, waarom zou je het gevaar lopen van zo'n enorme ent reizen? Mm -hmm. uh, maar daartegenover staat, er komen uit Scandinavië, zijn sommige soorten die minder zuidelijk overwinteren, maar daartegenover staat dat sommige soorten die bij ons normaal alleen broeden, veel noordelijker kunnen overwinteren. En die kunnen ook in een soort als de Chief chaff bijvoorbeeld. Die uh, ja, overwintert ook in Nederland. En dat, ja, dat was ja, een aantal decennia geleden, was dat gewoon niet zo. Ja, precies. Er zijn andere vogels die hier komen ja, overwinteren. Die kunnen ook, weet je, die normaal wordt niet dan de Sahara overtrekken. maar in het Middellandse zeegebied overwinteren. Die kunnen nu veel noordelijker ja. overwinteren. En als het af en toe een strenge winter wordt, ja, dan hebben ze pech gehad, dan halen ze het niet. Maar in die winters dat het zacht is, ja, dan zijn ze als eerste terug in de. kunnen ze de beste broedgebieden bezetten. En wordt zo'n soort succesvol. Zie je dat soort ontwikkelingen, zoals een klimaatverandering, terug in die vogel? Ja, dat is over tien jaar pas hè, dat er geteld wordt. Dus dat is waarschijnlijk in de tuinvogeltelling te zie je dat minder terug, omdat het daar uh, gaat om wintervogels. En die wintervogels zijn tamelijk uh, uh, honkvast. En de vogels waar we het net over hadden, die uit Scandinavië in Nederland komen overwinteren... dat zijn voor een uh, deel zijn dat niet echt vogels van het stedelijk gebied. Het zijn vaak vogels die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van water of het open veld. Uh, maar je ziet het in broedvogelbestand, zie je dat wel terug. Je ja. ziet dat soorten die uh, ja, eigenlijk traditioneel verbonden zijn aan het Middellandse zeegebied, dat die hun broedgebied naar het noorden opschuiven. En uh, je ziet dat inderdaad dus wel bij sommige soorten, zoals de Zwartkop en de Chaf, die ik net noemde, dat die meer in Nederland overwinteren dan, uh, dan vroeger. Hoe staan we ervoor eigenlijk met de vogelstand? Uh, nou ja, dat, uh, dat ligt er aan hoe je ernaar kijkt. Uh, er zijn soorten Hoe kijk jij waar, er naar? Nou ja, er zijn soorten waar het, uh, waar, het uh, waar het heel goed mee gaat, en er zijn soorten waar het uh, veel minder goed mee gaat. En... Namen en rugnummers. Namen en rugnummers. Nou ja, de, de, de, de huismus is een soort, als we het toch over de tuinvogeltelling hebben... waar het niet goed mee gaat. En, uh, nog steeds was... niet? Want dat was toch een aantal jaar geleden. dreigt die te verdwijnen. Nou, de huismus heeft... ja, was oosten. Ver, ver uit de meest algemene vogel van Nederland. En die is in een hele korte tijd is, er, is die voor meer dan 50% in aantal afgenomen. En het is nog, is veel steeds, veel, een heel, is nog ja. steeds een heel algemene vogel. Uh, de achteruitgang die is wel voorbij. die is zeg maar gestabiliseerd. Uh, maar daarmee is het, uh, is het een soort... Ja, 50% achteruitgang in 20 jaar, dat is extreem. Ja. Maar er is een soort waar het nog slechter mee gaat. Die uh, ooit na de huismus de tweede soort was van Nederland. Dat is de spreeuw. En die gaat nog veel harder achteruit. En um, dat zie je ook wel in de statistiekjes van de tuinvogeltelling ja? terug. In de eerste tuinvogeltelling stond hij geloof ik op nummer 2, En vorig jaar stond hij op nummer 9 of op nummer 8. Wow. in de top Hoe komt 10. dat? Um, ja, dat is, um, dat, nou, dat is nou typisch een goede vraag waarvoor tellingen zijn. Je ziet dat er veranderingen komen... en. Je, dat kan je dan kan je gaan onderzoeken waarom dat komt. En bij die spreeuw is dat best een complex verhaal. Want die achteruitgang die is niet alleen in Nederland zo. Die is in alle onze omringende landen zo. Het broedareaal krimpt iets in. Eh, in Wat is dat, het broedareaal? Het, het gebied waar die broed, dus in Scandinavië, okay. gaat die iets zuidelijker broeden. Terwijl die meeste soorten juist naar het noorden opschuiven. Dat betekent dus dat het leefgebied van die spreeuw kleiner wordt. En in Engeland, wat natuurlijk helemaal aan de westelijke grens van zijn leefgebied ligt... daar gaat hij nog harder achteruit dan in Nederland. En uh, het is ook een trekvogel. Dus uh, het, het zijn verschillende factoren die door nee. elkaar heen spelen. Maar uh, het heeft uh, waarschijnlijk te maken met een combinatie van... Uh, voedselgebieden, want hij zoekt zijn voedsel in graslanden. En de graslanden, het, zeg maar het agrarisch gebied in Nederland... dat wordt toch eens heel, veel, heel snel veel armer. Uh, en hij nestelt in gebouwen. En die gebouwen die worden steeds efficiënter en steeds uh, dichter bebouwd. Dus zowel nestgelegenheid verdwijnt als het uh, voedselgebied ja. wordt minder. En uh, ook de afstand tussen de nest- en voedselgebieden... die zijn voor die spreeuw wel heel belangrijk. Dus er zijn verschillende factoren die, uh, die spelen. En uh, ja, misschien is er nog iets anders wat op heel grote populatieschaal speelt bij die spreeuw. Maar dat, dat is, nog niet niet, nee, is nog niet precies bekend. Even kijken hoeveel er uh, 2012, vorig jaar, zijn er 27. Ja, dat is echt een enorme daling. Vorig jaar zijn er 27.500 geteld. Mm -hmm. 2010 nog 71.500 Ja. Nou is hier wel weer zo'n weersfactor die hier speelt, want dat okay. was vorig jaar bij de tuinvogeltelling, was het nog niet koud geweest. Dus die spreeuwen waren nog heel erg in het buitengebied en was nog niet de noodzaak om die stad in te gaan. Maar dan toch, als je kijkt over die tien jaar periode, zie je wel dat die, ook als je dit soort factoren in gedachten neemt, dat die, dat die daalt. Ja. En dat zie je in de, in de broedtellingen zie je dat ook. Oké, okay. want als je dan bijvoorbeeld de extra neemt, die blijft gewoon redelijk constant, als ik het ja, zo zie. Ja, en zo'n extra het is ook typisch een heel honkvaste standvogel. En dat is ook een vogel die zich heel vrij in de omgeving... Het is een grote soort die zich vrij in de omgeving begeeft. Dus of het nou regent of sneeuwt of de zon schijnt. je ziet hem altijd wel door die kale takken in de winter springen. Ja. Dus het is een soort die de mensen ook makkelijk opvalt. Ja, want dat is wel... Ik zit wel te denken, waar, waar moet je... Als mensen gaan tellen van het weekend, wat jij en jullie natuurlijk hopen dat er massaal gaat gebeuren. Iedereen. 16 miljoen inzendingen. Ja, dat zou wat zijn. Nou, dan weten jullie zondagavond nog niet hoe de vogelstand ervoor staat. Dat kun je dan nooit zo snel verwerken. Uh, maar er zijn natuurlijk vogeltjes die wel op elkaar lijken. Ja. De, we hebben de, de koolmees, de pimpelmees en er was nog een meesje. De zwarte mees die de staat, zwarte staat op die kaart mees. bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou ja, er zijn soorten die op elkaar lijken. Dus als je niet geoefend bent, is dat ook wel lastig. Ehm. Uh, aan de ene kant is dat denk ik niet zo'n heel erg groot probleem. Omdat uh, veel mensen die toch wel een beetje interesse hebben... die weten wel wat er in hun eigen tuin zit. Ja, en de dat soorten wel. die je ziet, die ken je wel. En als er een keer iets heel geks tussen zit of iets anders... dan kan je dat opzoeken, maar dan weet je... dit is niet een vogel die ik altijd zie. Nee. Maar mensen die altijd mussen in hun tuin hebben... en vinken en koolmezen, die kunnen die soorten wel uit elkaar houden. En de mensen die daar echt moeite mee hebben... Ja, die kunnen... Uh, plaatjes of ja. geluiden raadplegen. Maar het is ook niet zo erg als iemand eens een fout maakt. Want de, de massa is natuurlijk ook heel veel waard. Kijk, als, als, als iemand één foutje maakt en die schrijft een, een vink op... terwijl het een rood borstje is. Ja, als er 30.000 mensen meedoen... Ja, dan, dan is ja. het niet zo erg ja. dat er eens dus iemand tussen zit die een, die een fout maakt. En de rest die zal je wel goed hebben. Ja, ik zat al, want ik zat bijvoorbeeld de hegemus en de huismus. Maar ik begrijp dat de één heeft een... Klopt dat? De de ene een, een, heeft een zwart dun want die eet insecten en die schuifelt de zo zijn, Ja, en die schuifelt, die is altijd in zijn eentje. Die schuifelt in zijn eentje zo'n beetje tussen de struiken door. En die huismus, die zit in groepen en die komt op je feeder en uh, op voertafel. En dat is een, het gedraagt zich heel anders. En welke, oh, de ringmus heeft een, uh, een zwart vlekje. Die ringmus heeft een zwart vlekje. Op zijn wang, ja. Dus dat, ja. daar kan je hem weer aan herkennen. Ja. Dat is ook wel interessant om te. Ik graag, Jullie hebben op die site die geluiden, dat vind ik natuurlijk leuk. Ja, die zijn leuk. <laughs> Luister op het verschil tussen de hegemus en de huismus horen. De hegemus en de huismus, dat zou je heel makkelijk horen. Ja? ja. Oké. Okay. Het is de hegemus. En nou, de huismus. Oh ja. Je het shielip van de huismus? Ja, het ja, is dus wat de technicus zegt, ja. dat is natuurlijk wel helemaal waar. De ene ken je niet en de andere ken wel. De, de ene ken je, je niet en de andere wel, ja. De huismus namelijk, die, uh, deze herkennen we allemaal, hè. En ja. ja, de Mero herken je natuurlijk ook ja. sowieso wel. En bij de meesjes, het koolmeesje, dat zei mijn collega ook... Van, daar kan je goed aan herkennen, die heeft een soort stropdasje om. Als, als je de meesjes uh, ja. bekijkt. Hoe voorkom je, hoe moeten mensen tellen? Nou, uh, het is, eigenlijk is tellen heel simpel. Je begint bij één... En daarna komt twee. Ja, maar goed, maar dan vliegt de de weg. De je komt weer terug. Hoe, ik bedoel... Nee, Wat je moet doen, in, wat je in dat halve uur dat je telt... het hoogste aantal wat je van één soort ziet. Dus als je een merel ziet okay. en hij vliegt weg... en daarna komen twee merels terug... dan schrijf je niet drie merels op, maar dan schrijf je er twee op. Want er hebben in ieder geval twee merels in je tuin gezeten. Misschien zijn het er wel drie geweest, maar voor de zekerheid... als je altijd het hoogste aantal wat je op één moment ziet... dat is wat je kan tellen. Oké. Okay. En... Zo voorkom je in ieder geval altijd dubbeltellingen. Ja, precies, want dat is natuurlijk belangrijk. Want ja. We hebben een enorme vogelstand <laughs> in één keer. Wat ja. verwacht jij van dit jaar? Zou het anders uitpakken weer dan vorig jaar? Ja, ik denk wel omdat er sneeuw ligt en omdat het uh, mooi weer is... Uh, verwacht ik wel dat het anders uitpakt. Ik denk dat uh, veel mensen meedoen aan de tuinvogeltelling. En wordt ik... het mooi weer dit weekend ook? Vast. <laughs> de... Stralende dag. Ja, ja, ja, ja, ja. natuurlijk. Nee, maar nee. wat verwacht je, wat wordt de top vijf? Uh, nou, ik denk dat de top 5, als het naar de absolute aantallen gaat... dat die hetzelfde is ongeveer als vorig jaar. Dat is toch wel vaak, want dat zijn de meest algemene uh, soorten. En ik denk ook dat als je naar het aantal tuinen... ik denk de meest getelde soort, dat is de huismus... Uh, koolmees, merel, pimpelmees en... Uh, de vogel die in de meeste tuinen gezien wordt, dat is toch wel de merel. Die zit in meer dan 90% van de tuinen. Ja. Samen met de koolmees en het roodborstje. Uh, maar wat ik wel verwacht is dat wanneer je wat, wat, zeg maar wat lager in de, in de ranking gaat zitten kijken, dat er meer soorten van het buitengebied, uh, soorten als de cape, uh, soorten als de kramsvogel en de koperwiek, ja, die staan niet op je kaart. Nee. Je zit wanhopig te kijken. Nee, maar hij... ook niet in die top 10. Nee, die staan ook niet nee. in die top 10. Maar ik verwacht dat die veel meer gezien gaan worden, juist omdat heel het land bedekt is met sneeuw, en dat ja, er ja. soorten zijn die de bebouwde kom opzoeken. Dus het zou dus zou ook weer wat ja, hoger dat kunnen Ja, het zou dan heel goed kunnen 10 dat, 10. Er, dat, dat, dat dat soort soorten, zoals, de spreeuw en de vink, dat die juist dat die meer geteld worden dan, uh, dan vorig jaar. Ja. Als mensen dat voeren in hun tuin hebben hebben ja, Als mensen voeren, hebben liggen. Ja. Ik was vanmiddag bij een vriendinnetje en dat vond ik echt fantastisch. Die had zo'n glazen vogelhuisje. Wat je op een, of, ja, een vogelplankje... Oh, met zuislappjes aan het raam. Ja. Die had ik ook en die is van het raam gepikt. Huh? Nee, geen tuin. Maar ja, ik woon aan de straat, aan een kade. Er zijn mensen. Dat Want het is echt fantastisch. Ik kwam daar binnen en daar zat daar voer liggen. En je kijkt dus gewoon in het bek, in het, het kopje van een rookbosje. Ja. Want je zet hem gewoon op je raam. En daarna het rookborstje vloog weg. Er kwam een koolmeestje aan en die ging lekker zitten pikken. En dat is echt prachtig wat je dan ziet. Ja, nou, daar doen we het voor, hè? Ja, maar dat is echt wel. Ja. Uh... En dat kan dus ook als je op een flat woont. Of uh, dan hoef je echt niet een heel vogelhuisje neer te zetten. Ja. En dan kan je beter op zeven hoog wonen. Ja, dat is dan, dan nemen ze er niet zo snel mee. Dat is nee. waarschijnlijk beter. Zeg, zullen wij, voordat we verder gaan praten... over het verschil uh, stad-platteland... Je hebt het er al een beetje over gehad natuurlijk... Ja. wat naar de bebouwde kom uh, komt. En hoe wij uh, in Nederland... ben ik wel benieuwd naar... jij zegt zelf, mensen bepalen eigenlijk de vogelstand in Nederland. Van groot deel. Hè? Maar ik denk dat regeltjes ook wel dingen bepalen waar huizen aan moeten voldoen... of waar steden aan moeten voldoen. Daar wil ik het zo met jou uh, over hebben. We praten dus over vogels vannacht. Dat was u inmiddels wel duidelijk, uh, neem ik aan. Met je blauwe koymans van de Vogelbescherming Nederland. Want dit weekend is uh, de tiende keer dat de vogeltelling plaatsvindt. En dat u dus allemaal een half uur naar buiten kunt kijken. En uh, alle vogels die u ziet kunt registreren... en dat aan de Vogelbescherming door kunt geven. Eerst maar eens uh, muziek. Welk nummer gaan we draaien? Ik weet het niet. Oh, echt niet. Nou, We doen nog niet, want jij hebt zelf ook een muzikale uh, carrière, weet ik. Die bewaren voor het tweede uur, want okay. jij blijft tot twee uur zitten. Ja hoor. Dus dat betekent dat mensen in het tweede uur al hun vragen beantwoord uh, kunnen gaan zien worden. We dachten aan Bruce Springsteen. Dat lijkt me een geweldig idee. Ja, welk nummer? The River.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 We go down. of <laughs> Van mijn gast van vannacht, Jippelauwe Kooijmans van de Vogelbescherming Nederland. Groot fan van Bruce Springsteen, hè? Ja, zonder meer. Ik, uh, nou, ik was veertien uh, en ik had ziekte van Pfeiffer. En ik wou eigenlijk uh, naar Rockpalast luisteren. Dat werd vroeger s'nachts uitgezonden, maar dat mocht niet van mijn moeder. En ik heb toen onder de deken met de radio zitten luisteren. Maar. Ik wilde wakker blijven tot de police begon. En toen werd allemaal muziek uitgezonden van het No Nukes Festival. Dat was heel hip in die tijd om tegen kernwapens ja, ja, ja. te zijn en zo. En ik begreep niet zoveel van al die Amerikaanse artiesten... met hun elle lange nummers. En toen kwam dit nummer er tussendoor. En ik was zo gegrepen door die man die eigenlijk niet zo goed kon zingen. En die mondharmonica die zo piepte. Ik ben bij de police in slaap gevallen. En ik was gegrepen en raak me nog steeds. Ja, omdat hij Waarom? Wat is het? Ja, ik weet het niet wat die heeft, maar uh, het is, ik, ja, ik vind hem geweldig. Het is rouw en uit het hart. Ja, zonder dat dat meer. Ja. Waar, waar komt jouw liefde voor vogels vandaan? Uh, mijn liefde voor vogels. Ja, dat is eigenlijk eigenlijk van huis uitgekomen. Uh, bij ons stond de eettafel die stond voor het raam. En mijn ouders die vertelden gewoon van nou, dit is een Koolmees, dit is een Pimpelmees. En uh, ik vond dat heel erg leuk. En uh, wat ik vooral leuk vond, is dat de, er zit een soort urgentie in het vogelskijken, die, waar alles voor kan wijken, omdat een vogel weg is. Mijn ouders die waren altijd vrij strikt in de manier en zo, maar als er iets bijzonders in de tuin zat, dan kon je opeens van tafel opstaan om een verrekijker te pakken. En dat heeft mij toch wel gegeven dat er een soort passie in zit waar de andere dingen voor kunnen wijken op het... Uh, op het moment. En Weet je dat je dat nu of nooit idee. Ja, ja. en dat, dat is nog steeds. ik, ik er was een laatste uh, Afgelopen jaar waren wij met uh, vogelbescherming hadden wij een uitje, en we waren aan het varen op het IJsselmeer. En uh, ja, net toen de directeur een toespraak hield, toen vloog er een bijzondere vogel langs. En ik wist gewoon, mijn collega's willen dit zien en iedereen staat beleefd te luisteren. En ik heb gewoon heel hard geroepen, jongens een wit En iedereen keek gewoon om <lacht> en ook de directeur weet op zo'n ah, dat kan even niet, dit is het moment. En, ja, ja. ja dat, is, dat, is, dat, dat kan niet altijd, maar je zou willen dat het altijd kan, maar op het moment dat het er is, dan moet het. Ja, en dat maakt vogels ook bijzonder voor Dat jou? maakt vogels bijzonder en je kan het gewoon overal doen. Als ja. je s morgens naar, naar je werk fietst, dan zijn er vogels. En als ja. je uit het raam kijkt, zijn er vogels. Het is overal. Hoe belangrijk is het dat er vogels zijn? Uh, nou, ik denk is dat is het überhaupt belangrijk? Uh, nou, het is zo belangrijk als je het jezelf vindt. Maar wat je wel kan zien, vogels die zijn... Omdat ze kunnen vliegen, bewegen ze zich vrij door het landschap. Ze zijn vrij makkelijk te, te, te observeren en te zien. En uh, vogels zijn eigenlijk, een, uh, ze staan vrij hoog in de voedselketen. En er zijn een hele goede graadmeter voor de kwaliteit van een leefgebied. Als ergens vogels voorkomen, dat betekent dat er een bepaalde mate van voedsel is. En uh, dat voedsel dat moet natuurlijk ook ergens van leven. Er is een bepaalde mate van veiligheid. En uh, als soorten ergens als broedvogel voorkomen, kunnen ze zich ook nog voortplanten. Dus er is echt voldoende voedsel, ook voor hun jongen. En... Uh, dat zegt eigenlijk ook iets over de omgeving waar wij zelf in leven. Het feit dat die huismus achteruit gaat, betekent dat onze steden veranderen. De steden worden schoner gemaakt, de straten, daar groeit geen onkruid meer tussen. Want die worden allemaal zo gemaakt met een speciaal mengsel: dat er geen planten meer tussen de tegels groeien. Er wordt heel veel groen uit steden gehaald, schuttingen die komen in plaats van heggen. Mensen halen gazon uit hun tuin. En daarmee wordt het leefgebied uh, voor die mus verdwijnt. Ja. Maar, eigenlijk ook... maar voor de mens wordt het kennelijk, geeft het meer comfort. Dat zou Anders je het niet doen. Nee, dat is een, een beetje een kortzichtige gedachte eigenlijk. Want uh, dat groen is voor mensen ook heel erg gunstig. Er zijn een heleboel uh, stedelijke problemen... waar eigenlijk een groene oplossing voor is... Uh, Eén probleem in steden bijvoorbeeld is, we hadden het net over het klimaat. Het regent niet vaker, maar als het regent, regent het wel harder. Ja. Uh, riolen lopen over, uh, kruipruimtes lopen onder water. En dat heeft te maken dat die stad zo bestraat is dat het water nergens naartoe kan. Als wij daar bomen in de straat zetten en die tuinen zijn niet betegeld... maar daar is een gazon, dan kan het water gewoon in de grond wegzakken. Dan kunnen we dat water gewoon allemaal aan in de stad. Maar juist omdat we die stad bestraten en die bomen eruit halen. om ruimte te geven voor verkeer. maakt dat onze riolen overlopen en onze kelders vol met water staan nee, ja. als het ja. regent. En zo zijn er veel meer. Uh, mensen melden zich minder vaak ziek van hun werk. als ze in een groene omgeving kijken dan. Wanneer is dat zo? ze in het, Ja, dat is gewoon statistisch is dat bewezen. Kinderen hebben minder overgewicht die opgroeien in een groene wijk dan kinderen die opgroeien in een wijk zonder straatbomen en zonder groen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voor voorstellen. Dat ze liever buiten, fijner buiten ja, spelen. En dan kan je ja. wel een uh, programma maken over gezond eten en kinderen de chips onthouden. Maar je kan ze ook gewoon uh, vijf keer door het park laten rennen ja. als dat er is. En uh, ja, er zijn een heleboel uh, grootstedelijke oplossingen. Um, er is een grote stad in Amerika, Portland. En daar uh, hadden ze het probleem ook met het water. En ze hadden berekend dat ze 100 miljoen dollar... dat is best veel geld, hè, 100 miljoen dollar... nodig hadden om een nieuw rioolsysteem onder die stad aan te leggen. En toen is er een man en die heeft voor 40 miljoen dollar... een nieuwe groenstructuur voor die stad bedacht... waarbij bijvoorbeeld verkeersdrempels werden weggehaald... maar er sluisjes werden gemaakt die groen werden aangelegd. Straatbomen, groenstructuur. En uh, ja, hebben ze 60 miljoen bespaard om dat water op te ja. kunnen vangen. En uiteindelijk meer aan de natuur gedacht. Ja, en, meer en, de, leefomgeving, ja. en de leefomgeving voor mensen. En het maar is wij je... zijn in Nederland dus eigenlijk de, precies op de verkeerde weg bezig. Ja. Ja, ja, we zijn een beetje de foute kant. Het grappige is, er zijn best wel mensen die dat weten. Maar je merkt dus, zoals dat voorbeeld van Portland... en ook voor die huismussen, dat als er dus mussen zitten... en het gebied dus daar goed genoeg voor is... is dat een indicatie dat het ook goed is voor mensen... Vanwege het groen, wat er ja, vanwege en komt. En, dus en de voordelen die ja. het groen heeft. Ja. Maar is er, is er in Nederland een, een verandering? Denk je dat het bewustzijn er wel komt? Want jij geeft zelf adv adviezen hè, aan projectontwikkelaars en dergelijke als ze ja. huizen en steden ontwikkelen? Uh, ik denk wel dat er uh, een ontwikkeling, een verandering gaat komen. Je zegt anders... het heel overzichtig. <laughs> ja, je zegt nog niet namelijk. Nee. nee, het is zo dat uh, Bouw is natuurlijk, ja, onder invloed van de economische situatie... ligt helemaal stil. Ja. Uh, maar dat biedt ook weer kansen. Uh, mensen zijn op zoek naar, naar, naar nieuwe, unieke impulsen. Uh, plannen worden nog eens op de tekentafel gelegd. Men probeert zich te onderscheiden. En uh, wat ook zeker is, en dat is wel een positieve ontwikkeling... duurzaamheid, dat lijkt een beetje een containerbegrip... maar dat is wel uh, echt een issue in de bouw. En er zijn onderwerpen als... Uh, ja, duurzame grondstofwisseling, uh, winning en de sustainable chain. Dat het allemaal duurzaam wordt aangevoerd. En energiehuishouding, maar dat kan je allemaal niet zien aan de buitenkant. Nee. En als je een neststeen voor een mus inmetselt of je maakt die straat groen... dan kan je je wel onderscheiden. Want dus wat, de, wat geef jij concreet als adviezen dan om het, om het uh, groenvriendelijker en vogelvriendelijker te maken? Nou, de, de adviezen dit gaan vaak gewoon praktisch wat op een plek gedaan kan worden. Nou, stel, maar, er de, wordt een nieuw kantoorpand neergezet. Ja. Nou ja, wat ik, wat ik eigenlijk zeg is overal waar wij bouwen... daar veranderen we het leefgebied van organismen. Ja. Daar verdwijnen organismen. Maar dat lijkt verschrikkelijk. Maar bij verandering ontstaan ook altijd kansen. En wat ik eigenlijk wil is, sta stil bij die kansen. Kijk wat je kan doen. En misschien kan je wel iets toevoegen aan het landschap... terwijl je eigenlijk iets weghaalt. Het meest, simpele, nou, het meest simpele voorbeeld is dat gebouw heeft een bepaald oppervlak. En daar wordt neergezet als je nou bovenop dat gebouw... hetzelfde oppervlak een groen dak aanlegt... Gaat die leefomgeving voor al die organismen die er zitten niet verloren? Maar misschien kan je er wel... Eh, sommige soorten die maken hun nest in gebouwen... of vleermuizen bijvoorbeeld, die zijn gebouwen heel belangrijk voor... zorg dat die dat gebouw kunnen gebruiken. Maak gelegenheid in de spouwmuren, neststenen, dat soort dingen. Wat is een neststeen? Een neststeen, dat is een steen die je in een muur metselt... waar net als een nestkastje beesten in kunnen nestelen... maar dan niet de constructie van het gebouw binnendringen. Want we zijn zo efficiënt gaan bouwen. Omdat we het verschrikkelijk vinden. Dat er mussel onder de pannen zitten. Ja, en nou, dat soort dingen. Bij mijn buren. Daar zie ik, inderdaad dan in de, daar zie ik ze onder de dag. Ja. Dan zijn er wat oudere huizen. Dan denk ik, kan dat kwaad voor dat huis? Maar, nou ja, we hebben dus heel lang gedacht in Nederland. Dat dat verschrikkelijk kwaad kan. En er zijn allemaal regelingen voor bedacht. Dat dat niet mocht. En er zijn weer oplossingen voor bedacht. Om dat tegen te houden. Uh, maar je kan ook een oplossing bedenken. Die zowel zorgt dat het huis goed blijft. En het comfort heeft voor mensen. Maar die ook... ...gelegenheid biedt aan huismussen of aan vleermuizen of aan geertwaluwen. Ja. En dat kan gewoon, maar je moet mensen wel even erop wijzen dat ze daarbij stil moeten Maar kan staan. het kwaad in die ouderhuizen? Als er vogels onder de dakpanden gaan ja, zitten? Ja, die oude huizen staan er nog. Ja, dus het valt wel mee. Ja. Ja, ze storten ja. stort niet ja. in van een huismusje. Nee, er dus gebeurt er helemaal niks. En wat jij zegt, groene daken, betekent dan dat je gewoon een grasmat uitrolt op je dak? Of hoe, uh, nou ja, dat, dat kan. Kijk, uh, wij kunnen uh, parkeerdeks bouwen waar stadsbussen op kunnen keren en rijden. En dus we kunnen ook een huis bouwen waar een boom op kan groeien. En de techniek is er en het bestaat er. Ja. En als je er van tevoren bij stilstaat, als je een gebouw ontwerpt... dat er een zwaar gewicht op het dak moet komen... dan kan je daar rekening mee houden. En als daar van tevoren niet bij na is gedacht... dan kan je een veel lichtere oplossing kiezen. Want... Ja, het gaat eigenlijk om de hoeveelheid grond die op het dak ligt... als die verzadigd is met water, dan wordt dat steeds zwaarder. Ja, ja, dus de constructie van het huis is belangrijk. Maar als je maar een dun laagje grond erop legt... Ja, dan kan het ook dan niet zoveel water vasthouden. Nee. Ik weet wel, van, misschien ook andere steden... maar ik weet wel in Rotterdam dat er steeds meer stadstuinen komen. Dus ook op hogere gebouwen. Ja, in Rotterdam die hebben daar een uh, stimulatie, uh, subsidie voor. Ook voor mensen. Dat ja, okay. als je je dak uh, verbouwt, om daar een groen dak van aan te leggen. En dat is in meer steden. Uh, Nederland loopt... Is, loopt een beetje achter op dat gebied. Dat is gek, want wij zijn een van de meest dichtbevolkte en verstedelijke landen. Maar uh, in, uh, voor het land als Oostenrijk en Duitsland... is men daar al veel verder in. En de, daar is de vogelstand dan ook? Uh, nou, ik denk dat het in de eerste beter. plaats uh, vooral uh, met het water te maken heeft. Maar in het hele leefgebied... Uh, maakt het voor een heleboel organismen maakt het uit. En uiteindelijk ook voor vogels. Is het in een stad als uh, uh, Leiden anders dan in een stad als uh, Zoetermeer? De vogelstand? Ja. Ja, dat is een hele leuke vraag die je stelt. En dat is een van de dingen die uit die tuinvogeltelling uh, te halen is. Ik heb, vorig jaar ben ik een tijdje wat dieper in die tuinvogeltelling gedoken. En als je een stad als Leiden, of ik heb toen bijvoorbeeld Alkmaar en Zoetermeer met elkaar vergeleken. Nou ja, die, die, die drie steden die zijn even groot. Die liggen allemaal in het westen van het land. Maar Leiden en Alkmaar, dat zijn uh, hele oude steden. die heel geleidelijk gegroeid zijn. Hebben vooroorlogse woonwijken, naoorlogse wijken. Oude gebouwen. Oude leerwijken kunnen nesten. Ja, maar die hebben ook, uh, ook weer nieuwbouwwijken. Terwijl Zoetermeer heeft een, een kleine kern. en is vanaf de jaren 70 heel snel gegroeid. Dus het is eigenlijk heel uniform. En als je nou per postcode al die vogellijstjes afkijkt. dan zie je dat er in Zoetermeer veel minder variatie tussen al die postcodes zit. dan bijvoorbeeld in die tussen oude de steden. Vogelsuit. Ja. Tussen okay. de vogellijstjes per postcode zit in Zoetermeer veel oh, minder variatie. Ja, ja. Omdat die stad gewoon veel uniformer is. Omdat die in een korte tijd gebouwd is. En uh, in uh, steden met zo'n oude kern die langzaam gegroeid zijn. Zoals Leiden en Alkmaar. Daar zit veel meer variatie tussen die verschillende uh, maar wijken. Maar wat zie je dan in het centrum bijvoorbeeld meer? En, uh... Nou, heel goed uh, voorbeeld in, in, in, in Alkmaar en Leiden. Dat je daar bijvoorbeeld uh, veel stadsduiven en kouwen in het centrum ja, hebt. En uh, er zit uh, tussen die uh, wijken meer variatie. Je hebt wijken die ouder zijn. Die hebben oudere bomen en ouder groen. En jongere wijken die hebben dat minder. En uh, ja, dus er zeg maar, is een soort vaste set van tuinvogels die overal wel zitten. De soorten die zo'n beetje op die kaart staan voor mm -hmm. jou. En daar zit gewoon meer variatie in. En, uh, in Alkmaar en Leiden die hebben bijvoorbeeld uh, uh, die oude grachten. Maar die hebben ook stadsuitbreidingswijken waar juist helemaal geen water in is. Dus je ziet dat bijvoorbeeld aan watervogels. Dus verschillende oh. woonwijken. Als u thuis in een van die steden woont en u gaat tellen... dan uh, moet u even gaan bellen op 0800-1121. En dat geldt ook voor als u uh, zegt... er komen maar geen vogels in mijn tuin. Hoe kan dat? Misschien moet u even uh, tuinarchitecten aan de slag laten gaan... om te kijken hoe er meer vogels op af kunnen komen. Maar ik weet zeker dat mijn gast, je Kooimans, ook genoeg tips heeft voor u. Dus u kunt vanaf nu gaan bellen voor alles over het vogels tellen... of uh, vogels in de tuin. 0800-1121. We gaan zo meteen even naar het uh, hoorspel luisteren...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 De Moker. Amsterdam, de jaren zeventig. de strijd om de wallen, Deel de buitenspelval. Ja? Uh, goedemiddag. Uh, mijn naam is uh, Pruis. Freddy Pruis. Ik uh, had K laatst een stukje gelezen in de krant over die panden hier. Uh, uh, Sorry, wie bent u? Uh, ik, uh, Pruis. John, uh, Freddy Pruis. Ja, en wat komt u doen? Bent u van de pers of zo? Of heeft de heer Bosman u soms gestuurd? Uh, nee, nee, ik heb zelf ook uh, mijn problemen met de heer Bosman. En nou dacht ik zo, als iedereen die problemen met hem heeft, nou eens de hand in elkaar zou slaan. Nou, vader en zoon zijn wel lekker bezig. Sinds Harry van mij heb gehoord wie de eigenaar is van die verbouwde piepshow, weet hij in een ene weer wat hij moet doen. Je moet weten wie je vijand is om hem in de ogen te kunnen kijken. Uh, wie is dit? Ja, weet ik veel. Ene huis of zo. En Juni? Geloof het of niet. Maar die jongen die heeft een slim plannetje bedacht. In de tuin gaat die pandjes op de te roken. Zou het niet mooi zijn als we allemaal samen zouden werken? Hè? Samen zijn we met z'n allen met elkaar, bij elkaar. Nee, nee. <laughs> ja, ja. Nou, wat denk jij? Ja, maar... ja sorry hoor, maar... Er staan hier de laatste tijd zoveel rare types op de stoep, dan... Uh... Uh, ja, ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik, natuurlijk. Mm. Uh, maar maar u, kunt u zich dat mailincident nog herinneren van een paar maanden geleden? Uh. Uh, die, die knokploeg, die werd gebombardeerd met mail. Ja, ja, ja. Klokploeg van de heer Bosman, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, nou, nou, het zicht. ja inderdaad. Nou, dat uh, was ik. Mm. Samen met een groep vrienden. Oh. Weet u, dat pand hebben we nu al een paar maanden geleden gekraakt. Ja. En meteen al vanaf het eerste moment stuurde die postman ons een paar van die kleerkasten op ons dak. Ja. Je kreeg er rillingen van over je rug. Tje. En we dachten, nou, nu kunnen we wel weggaan, maar ja. dan. Dan zitten we ergens anders en dan krijgen ja. we misschien weer van die gasten over de vloer. Tja, snap je Ja, Ehm ja. ja. goh. W wilt u misschien koffie? Zeg, Aard Bosman legt hier ook wel eens op de bank. Je weet het, haar. Ik praat niet over mijn klanten. Ach, zei ik niet, man. Ik kreeg geen hoogte van hem krijgen. Op moment denk ik: nou, ja, misschien is het toch geen kwaaien. Ondanks zijn afkomst en ondanks zijn handel. Maar net als je denkt dat je wel met hem kan werken. dan krijg je toch weer het gevoel dat hij van achter je constant ernaar is. zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Wat weet je dat weer fijn te zeggen? Ik hmm, word er opgewonden van. Ja. Nou, nee, daar bedoel ik verder niks mee, hoor. Maar dat die jongens zo huis hebben gehouden. ga ik mezelf toch afvragen. was dat nou een ongelukje? Of, of wist die gast alles van tevoren al? Ja, wat schiet die aard mee op? Hey, wat schiet hij er nou mee op als hij hier de pleuris uitbreekt op de gracht? Maar ja, blijkt maar weer eens dat je beter alles in eigen hand kunt houden. Als je, als je moet vertrouwen op een ander. Mm -hmm. Volgende keer knap ik het gewoon zelf weer op. Met John. en misschien met Freddy. Die jongens van mij die kunnen een klap uitdelen hoor. Ja, dat wist ik nog van vroeger. Als ik met mijn vader ging vissen op het IJsselmeer, dan namen ik altijd zo'n zak mee. Dat is om de beesten te lokken. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik het verschrikkelijk spul vond. Hè? Als het in je neus kwam en zo. En, dan... ja. en, en wat nou? Wat gaan jullie doen als die knopploeg weer op de stoep staat? Ja. Zo'n truc kun je maar een keer gebruiken. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. De ene helft wilde hard hard tegenaan en de andere... Ja, we hebben het de hele tijd erover. Wat we nou moeten doen en uh, of we jullie voorbeeld moesten volgen. He? Hoezo? He? Wat bedoel je? Nou, omdat het erop leek in het stuk in de krant dat uh, jullie wapens hebben. <lacht> ja, goed hè. Hmm. Ja, wij hebben hier natuurlijk ook zo'n soort discussie gehad. Dat kun je wel zeggen. Totdat iemand met het idee kwam om net te doen alsof. Mm -hmm. Afschikken is vaak meer dan genoeg. Ja, tenzij ze de dreiging serieus nemen en ineens met een machinegeweer in je woonkamer staan. Ja, dan kun je ja. altijd de vlag nog strijken. Maar... We zijn niet weerloos, hè? Nou, wat bedoelt u? Nou, kom maar eens mee. Huh? Zie je? Onze buitenspelval. We hoeven alleen dit maar weg te halen. Hè? Huh? Ja. Ah, ah, ja. En, en uh, als ze nou via het raam binnenkomen? Daar hebben we luiken voor gezet. Die krijg je nog met geen tien man open. Ze moeten wel door die deur. <laughs> En uh, met hoevelen zitten jullie hier? Waarom heb je verdomme niet even gebeld? Ja, je klinkt net als mijn moeder, ik ben er nou toch. Ik weet graag waar mijn poen uit hangt, ja? Voor hetzelfde geld ben je met de Noorderzon vertrokken. Ja. Het was wel spannend deze keer, moet ik zeggen. Ze zijn steeds meer aan het controleren, die Franse De je aangehouden? Ja. Voor het eerst van mijn leven. Gelukkig was de auto goed geprepareerd. Jawel. Jazeker wel. Hier is het. Geef eens. Rijkt goed. Heet Peter, heb jij mes? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Hey, rook jij dat spul dan? Zo af en toe. Zou je ook eens moeten doen. Die hippies hebben groot gelijk. Jonge dame. Ik kom aangifte doen van iemand die mij achtervolgt. Lizzie, is het toch? Ja. Uh, laat maar Bert. Dit handel ik wel even af. Oké. Okay. Kom. Nou, vertel. Het is die maat van u. Die blijft me maar lastigvallen. We begonnen ermee dat hij een baantje voor me wou regelen. Toen heb ik hem al gezegd dat ik daar geen zin in had. Maar die man die weet niet van ophouden. En nu zit hij elke avond in de pigot. Wat? Als ik s'avonds naar huis wil, staat hij op de gracht op me te wachten. Elke avond? Ja. Maar wat moet die man van me? Straks krijg ik nog mop met mijn vriend ook. Ik krijg genoeg gasten die, ik zweer het je, als ik ze nu bel binnen tien minuten hier op de stoep staan om mee te roken. Hier. Probeer nou eens. Jop, zo hem niet met die bende. Mij niet gezien. Voor je het weet ben je verslaafd. Van hars. Ja. niet zo gek, man. Je moet toch weten wat je verkoopt. Je lijkt wel een slager die zijn eigen worsten niet eet. Hé, hey, maar wat gaat dit nou opleveren, denk jij? 12, 1300 gulden de kilo. Dus reken maar uit. Echt waar? Zoveel? Dan hebben we die boot al bijna binnen, man. Hmm. Nou, vooruit. één hij dan. Ik <coughs> heb de boot al bijna binnen, hè? Ja, ja Ik vergeet je ja. heus niet, maar het wordt mijn boot. Ja. Oh, oh. Geef maar weer terug. Wat een bende, zeg. Lizzie was hier. Wat? Is er iets met haar gebeurd? Ja, ze kwam aangifte doen. Tegen jou. Tegen mij? Ja. Luister naar huis. Luister T naar eens naar me, Evert. Ik heb het al te vaak zien gebeuren. Jongens van het platteland, jongens die hun hele leven achter de koeien hebben gezeten... en die nu vers van de politieschool worden losgelaten in de Amsterdamse riolen. Hè? Dan moet je wel verdomd stevig in je schoenen staan, wil je, wil je niet één keer de weg kwijtraken. Nou, ik heb er zelf ook last mee gehad. Maar ik wil die vrouw alleen maar helpen, joh. Je, je luistert niet naar me, wat ik zeg. Je laat die verloofde van jou nou eindelijk eens overkomen. Of je neemt een vriendin, kan mij niet schelen. Zeg. Maar probeer een leven op te bouwen, Ja. Ga naar de kroeg, word dronken. Ga achter de meiden aan, maak vrienden. Maar laat die Lizzie met rust. Ik weet niet wat ze jou allemaal vertelt. Ik, waarschuw... Ik waarschuw je goed naast. Ik waarschuw je, even. Ja, ja. Ik begrijp het, ja. In Peters loods. Die weet je toch te vinden? Goed. Welke eens meenemen? Daar. Ik zei het je toch? Die komen er allemaal op af als vliegen op een verse hoofdstroomt. Zit die beugel goed zo? Nou, ja, lijkt me prima. Waar is dat ding nou voor? Ah. Ja. ja, dan kan je wel moeilijk gaan zitten kijken. Maar er ligt hier wel voor een paar ton. Ja. Ja, straks staat hier een wijsneus voor je. En die zegt, Dankjewel, meneer Aad voor alle moeite. Geef het spul namelijk hier. Oh, let op. Dan zal je de eerste wijsneus hebben. Aad, Pete. John. Uh, Ik heb wat nieuws over die pandjes op de Lindergracht. Ik ben uh, even langs geweest als zijnde de heer Pruis. De heer F. Pruis wil te verstaan. En die gasten die hebben hem gelijk alles laten zien. John! Wat? Je bent een engel! Hey hey, hey als ik dat had geweten. Ja, dan. Uh... Sorry jongen, vergeef me. Wat je de die dagen? Ik. Uh, ik mag gewoon even met je praten, jongen. Je moeder maakt zich zorgen. En, uh... Heeft zij dit geregeld? Nee, ik, ik maak me eigenlijk ook zorgen. Ja. Jij? Ik heb altijd het beste met je voorgehad. Ja. Right. Ja, Hanny, eh, nog twee pils hier. Nou, Nee, hoor, doe maar eentje, Hanny. Mag je toch wel een pilsje aanbieden? Er is maar één persoontje waar jij het beste mee voor hebt, en dat is Harry Pruis himself. Ach, god, je overdrijft, man. Het geld is toch het enige wat je interesseert? Ja, knijpt vrouwen uit tot de laatste druppel. En nou die piepshow. Zelfs de gasten die te arm zijn om een hoer te kunnen betalen... weet jij nog net dat ene piekie uit hun broekzak te troggelen. Nou, applaus, hoor. Dat willen ze zelf en ze vinden het lekker. Jij wordt rijk van het kwakje van de grootste sukkels die in deze stad rondlopen. En daar word ik gewoon kotsmisselijk van. Ja, dankjewel, schat. Ik heb nu zakelijke contacten met een Amerikaan. Ja, met de maffia zou je Ach, Jongen, jij kijkt er veel slechte films. Dit is een eerlijke zakenman. En die wil met mij zaken doen. We gaan een hele keten van die tenten opzetten door het land. En, nou, misschien ook wel in de States. En, en daar heb ik mensen nodig die ik in vertrouwen. Mensen die hun mannetje staan. Die, die, die zich niet omver laten blazen. Mensen zoals jij. Dit is toch niet de goede? Je hebt het bewezen dat je uit het goede hout gesneden bent. Hou nou toch op, man. Geloof me nou. Als jij die aard aanpakt, jongen. Oh, misschien ga je wel een beetje ver, maar die aanval op die bokschal, als ik jou zo bezig zie, dan denk ik bij mijn eigen... dat is een echte Pruis. Nooit zal ik voor jou werken. Hè? Echt, never, nooit niet. Nou ja, ik hoef niet voor me te Toen met die toestand, met Judith. Toen heb ik iets met mezelf afgesproken. Judith? Judith, ja. Toen heb ik met mezelf afgesproken dat ik nooit en de nimmer zou dansen... naar de pijpen van Harry Pruis. Hij mag zich dan wel de koning van de Wallen noemen, maar het is niet meer dan een schetsfiguur. Een clown en een nar. Wacht nou even verder. Jongen, blijf nou even zitten. Wat willen jullie dit? Kom nou. Ja, en de groet aan Ma.